De zaak tegen PVV-leider Wilders gaat verder met dus een verzoek van advocaat Moskowitsch om de rechters te vervangen is afgewezen. Moskowitsch beschuldigde de huidige rechters vrijdag van partijdigheid. Ze wilden geen mijneetonderzoek doen naar Midden-Oosten deskundige Hendricks die getuige is in het proces. Volgens Moskowitsch heeft Hendricks tegenstrijdige verklaringen afgelegd, maar de wrakingskamer vindt dat hij niet heeft gelogen.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 De nieuwe grondwet ligt gevoelig omdat de Hongaarse regering meer invloed krijgt op de rechterlijke macht, het bankwezen en de media. Afgelopen vrijdag gingen duizenden Hongaren de straat op uit protest tegen de wetswijziging. Nederlandse wetenschappers hebben in groente bacteriën gevonden die resistent zijn voor een groot aantal antibiotica. Ze onderzochten 120 groentemonsters en in zeven daarvan vonden ze een resistente bacterie. Die werd vooral gevonden in taugé, maar ook in radijs, pastinaak en Lente-Ui. Hoe de groenten besmet zijn geraakt is niet onderzocht. Het weer, het is zonnig. In het noorden enkele stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 22 graden. Ook de rest van de week blijft het zonnig. Dit was de... Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties... in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 I'm Heere heren en twee dames luisteren naar de naam Volumia met Xander Buzonier als leadzanger van deze formatie. Een van hun grootste hits, Afscheid, en op diezelfde cd staat ook nog een keertje Kies Mij Overbodig, Ik Laat Je. Eh, waarom nou? hou me vast, er zijn prachtige nummers die op die cd staan. En eh, Xander, hij is helaas gestopt met zingen, althans bij de formatie Volumia, maar... Hij is wel doorgegaan met zingen hoor Hij is regelmatig nog te horen als gastartiest bij andere zangers Onder andere bij Guus Meeuws In een nummer wat geschreven is door Gerard van Mazakkers En dat heet Aske Ooit Welkom bij deze uitzending van Muziekrieger De radio speelt hart. Ik heb al liedjes opgespaard Weet maar nooit, mijn whisky is half vol, maar ooit dan stop ik helemaal ooit. Ooit een hart van spijt Als je ooit terug bij mij komt Moet je weten bij Mij raak je niets meer kwijt Mijn achterde is niet op slot Omdat ik hem CD uit uh, 2005, de CD-wijzer van die Guus Mierwes. Ja, de, de, de meester zelf, Gerard van Maasakers, heeft zoveel liedjes geschreven... dat er op een gegeven moment gezegd werd tegen hem van... laat die nou eens een keer door anderen zingen. De, zit, uh, de lucht zit vol dagen. Dit wordt dan gezongen door Isalan Kalister... Deze uitzending overigens alleen maar Nederlandse muziek. Er staan maar liefst 15 tracks op en 15 verschillende artiesten zingen allemaal die muziek van die Gerard van Maasakers. Dus een hele uitzending zou ermee gevuld kunnen worden. Maar dat doe ik niet. Oh, de muzikanten is een CD die Harry Slinger jaren geleden gemaakt heeft. Hij heeft gewoon een, een harmonie uitgenodigd om mee te spelen op zijn CD. Bekende liedjes genomen en die opnieuw opgenomen. Onder andere je loog tegen mij. When I came I was young. Als je samengesteld hebt met alleen maar Nederlandstalige muziek, dan hoort u muziek voorbij komen die ik niet zo uh, vaak draai. Frans Bauer en Marianne Weber, onder andere, de regenboog. En deze twee heren, die draai ik wel regelmatig. Alleen dan zingen ze in het Engels. Nu Nederlands, lieve Anne Ruud-Hermans. We strijden vaak om hetzelfde. En zijn het niet altijd eens. Als ik jou niet had gekend, hoe zou het dan zijn geweest? Als ik weer eens iemand nodig had, trok jij mij weer doorheen. Als ik genoeg van de regen had, vond jij de zon weer meteen. zit soms te denken: waar haal je de kracht toch vandaan? Om mij telkens weer dat gevoel te geven: om voor een leven te gaan. En heb je zelfs soms een zwak moment dat het even niet gaat? Weet dan dat er een vriend is die helpt? altijd klaar voor je staan. Dus niet Lieve Anne, maar dit was uh, Grote Vriend van diezelfde cd... van uh, Ruud Hermans en Dick van Altena. Ze noemen zichzelf dan uh, Lonely Tour. En ik wil u eigenlijk dat ene nummer toch ook nog wel even laten horen. Om te laten horen hoe serieus dat uh, zij soms bezig zijn met het maken van muziek. Dit nummer uh, was geschreven door uh, Ruud Hermans, Grote Vriend. En Lieve Anne, het nummer wat u nu gaat horen... dat is geschreven door Dick van Altena. Hij vergat steeds meer dingen, steeds vaak Maar oude Willem was gas voor zijn jaar En in het huis dat nooit echt thuis zou worden leek het alsof hij wat voor zich uit zat te staan Maar vreef hij over zijn ring Kwam de herinnering Als de wind door zijn weinige haren En zo zacht tot alleen zij het hoorden, sprak je fluisterend deze woorden. Soms, lieve Anne is de wereld zo boos, en dan droom ik van dagen van toen. En ik denk dan maar, steeds weer dichter bij jou, bij het verstrijken van ieder seizoen. En het vel waarin ik al tachtig jaar steek Is niet meer bestand tegen de wereldse kou Al zijn mijn botten versleten Het is fijn om te weten Dat mijn hart veilig thuis is bij jou Alle dingen die vandaag nog Vagen al snel in zijn hoofd. De kalender waar we alle naar leven is als as in de kachel gedoofd. Maar de dagen van toen, de allereerste zoen, het moment dat hij haar trouw beloofde. En haar liefde die hem deed blozen zijn zo helder.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 al zijn mijn botten versleten, het is fijn om te weten dat mijn hart veilig thuis is bij jou. Al zijn mijn botten versleten, het is fijn om te weten dat mijn hart al veilig thuis is bij jou. Ja, lang was uh, deze formatie, Masada, de negen Melukse heren... niet weg te denken uit de Nederlandse top 40. Tussen 1978 en 1986 hebben ze een aantal hits en een aantal hitjes gehad. Iemand die eigenlijk nooit echte grote hits heeft gehad... maar uh, regelmatig op het podium staat, is Joep van het Tijk. En zeker met dit soort conferences. Hè? De te nemen route. Hoe ga je, Herman? Via de periferiek...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 En wij deden dus niet. Wij zaten echt stoomt van de fratella om ons heen te lopen. Wij deden dus helemaal niks. Rustig, jongens. Nee, maar dan ging het begin. Ging het begin. Nou, en nou hadden mijn ouders op de periferie de volgende afspraak gemaakt: namelijk, mijn vader zou rijden en mijn moeder. Nee, mijn moeder zou het bord Lyon in de gaten houden. Nou, als u ooit uw huwelijk wil testen, dames en heren. Dan is dit een van de allerbeste proefjes, absoluut. Dat is echt fantastisch. En op een gegeven moment kwam dat bord Lyon ook heel groot in beeld. He, heel groot. En dan zeiden mijn broer en ik tegen elkaar. Sh -sh -sh. Want wij wisten, dat wordt, lachen, dat wordt lachen. Dat wordt lachen. En dat bord Lyon, er komt een keer op 19, komt dat langs, hè. En dan na twaalf keer zei mijn moeder altijd, nou Herman, het staat niet echt goed aangegeven, hoor. Nou, niet goed aangegeven. Het stond echt vier keer te knipperen. Het kwam drie keer in Braille op de vangrijf van mevrouw. Op een gegeven moment stond het er echt elf rajonhoofden. Lyon. Maar mijn vader ging echt voor de Piet Kleine trofee, zou ik zeggen. Nu hoef ik toch verder niet uit te leggen, hè? Man. Nou, ik ken Piet Kleine erg goed. Ik zei, laat zeggen, Piet. Ik zei, Piet, wat deed je nou in hinderlopen? Waarom reed je nou door? Hij zei, nou, ik zag die Erika Terpstra staan. En die zei... Ik ga jou zoenen, kan je? En toen dacht hij... nou, laat dat kruisje maar aan mij voorbij gaan. Ik zoek wel een ander poldermodel. Maar goed, in ieder van... Op een gegeven moment gingen we voor de negentiende keer... onder het bord Lyon door. De laatste keer. En dan zei mijn moeder altijd... Herman... Hoe heet je dat plaatsje over? Ja. En dan mijn vader Lyon! Ja, dat stond daar net. Dan hadden we, geloof ik, daar maar rechts gaan moeten. En weet je wat mijn vader Nee. deed? Die zette hem stil, midden op de periferie. En dan begon hij helemaal te schuimen. En dan werd hij helemaal gek, die ouwe. En dan ging hij echt helemaal zo... En dan zo'n dampende repelsteeltje verdween die Parijs in. En dan liet hij het hele gezin achter. We zaten echt te shaken als drie Erasmusbruggetjes zeg, zo in die auto. En dan hoorde hij hem tegen andere automobilisten zeggen... Wij gaan naar Rijtjavek! Helemaal in de war. En op een gegeven moment kwam hij terug. En dan zei mijn moeder altijd op het moment dat mijn vader terugkwam... Doe maar over niks." het is. <tie> altijd weer die stemming in dat katholieke nest houden. Nou, en dan wilde mijn vader het liefst de auto keren op de periferie. Dat weet ik ook niet. En dan moesten mijn broer en ik moest dat uit zijn kop lullen. En dan we afslag. Moet ik even denken, Port de La Chapelle. En dan maakten we negen rondjes om de Eiffeltoren. Vier rondjes om de Plastelac en Corde. En dan uiteindelijk verlieten we Parijs. En dan was de vakantie echt begonnen. En dan zei mijn moeder altijd... Hmm, Ga ze Ja, dat lijkt me gezellig hoor. Met z'n vieren in een auto en dan de weg niet kunnen vinden. Joep van het Hek, hij had het over die periferiek. Ik wou dat je een vreemde was... En dan ik wou dat je een vreemde was, dan kon ik je vermijden, ja... Uh, dat is eigenlijk niet iets wat je tegen een, uh, een vriendin moet zeggen. Oxone van alle Toen in jaren 30, de de... Nou, deze start ik gewoon helemaal opnieuw hoor. Dit is uh, Marcel de Grote en uh, nee Boudewijn de Groot. En die heeft uh, een cd uitgebracht, een nieuwe herfst noemt hij die cd. Heeft hij jaren geleden uitgebracht? Ik uh, moet even spieken. In 1994 heeft hij deze CD uitgebracht. En daar staat een prachtig nummer op. Gewoon, volgens mij, een liedje over zichzelf. Op bij de Groot, een uh, protestzanger van uh, Weleer. En nu brengt hij wat uh, andere muziek. Hij heeft ook een zoon uh, voortgebracht. En die luistert dan weer naar de naam Marcel de Groot. Dat had ik daar net al in mijn mond liggen, het oor, Marcel. Hè? Hij heeft ook een CD uitgebracht. Manen kweken, zo noemt hij de CD. En er staat een nummer op. Wat geschreven is door Jeff Nijkes. U weet wel van de veelpoepers. Wil je dat nooit meer doen? Wil je dat nooit meer doen?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 Serieuze liedjes geschreven, maar soms dan kom je liedjes tegen dat je bij jezelf denkt: van dat mensen zoiets kunnen verzinnen. Onder andere een nummer van Tineke Schouten. En ze noemt het gewoon het lachlied. Alles Mijn moeder verdween lang voor ik werd geboren. Mijn wieg was een schoenendoos. Ik werd verwaarloosd in een hempje met gatjes. Zwierf ik eenzaam over stranden. Ik Ik me in, Maar hij zei Keep my Ik moet u wel bekennen, het werkt wel uh, aanstekelijk hoor. Tien keer schouten en het lachlied. Nou, laten we nog maar eens uh, gaan luisteren naar iets serieuzers werk. Benny Nijman, live uit 1995. Hij heeft het over vijftien jaar oud zijn. Ik was een joch van amper vijftien jaar. Ik had drie in mijn haar.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 Want ik was te maken te lang. Ik zat vol met de wang. Wow. Ik was verlegen en vaak lang, wow. maar op de han naar avontuur, het was mijn grote op een duur. Van de moeite het leven, nog geen. serieus liedje van uh, Benny Nijman maar ik ken nog iemand die zo'n serieus liedje heeft uh, geschreven of heeft, uh, heeft laten schrijven het gaat ook over vroeger hij noemt zijn sade dan ook uh, tijdloos en dan heb ik het over op de Nijs en hij heeft het dan weer over een foto van vroeger hier heb ik nog een foto van Heel lang geleden, maar als ik blijf kijken, dan worden weerheden gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag. De kamer vol slingers, cadeau dat al klaar lag. Het schiffersklaviertje, de wens van mijn droom, heb ik s'middags nog mee naar dat circus genomen.